Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Het is gelukt, ruimte zonder Juice is de lucht ingeschoten naar Jupiter. Eigenlijk zou die gisteren worden gelanceerd, maar toen was het te slecht weer. En net ging het wel volgens plan. 3, 2, 1, hop. Allem ja, je hoort iemand afstelling in het Frans. Dat komt omdat deze ruimtezonde van de ESA is. Dat is de Europese ruimtevaartorganisatie. Als alles goed is, komt de zonde over acht jaar aan bij Jupiter. Dan naar iets heel anders. Euteranzie bij kinderen die heel ziek zijn. Het kabinet werkt aan een regeling om dat mogelijk te maken. Het gaat om kinderen van 1 tot 12 die niet meer behandeld kunnen worden. Als ze bijvoorbeeld ernstige afwijkingen hebben aan hun hersenen, hart of longen. De illegale hondenfokker uit Eersel in Brabant, die zijn honden zo slecht behandelt dat hij van de rechter moest stoppen met zijn bedrijf, is nog steeds open. De man is nu voor de derde keer na de uitspraak van de rechter gecontroleerd. En nog steeds heeft hij 180 honden die niet goed worden behandeld. Ja. De fokker moet nu weer een boete van 2500 euro betalen. En 500 dagen lang niemand spreken en helemaal in het donker zitten. Veel mensen worden gek bij het idee. Maar een Spaanse vrouw van 50 niet. Zij zat anderhalf jaar lang vrijwillig in een grot. Om meer te weten te komen over het bioritme van de mens. En wat het met je brein doet als je helemaal geïsoleerd bent. Vandaag kwam ze naar buiten. Ja, ze zegt dat er veel door haar heen ging toen ze naar buiten kwam. Douche heeft ze het allermeest gemist, zegt ze. De vrouw is door wetenschappers in de gaten gehouden en die komen nog met conclusies. Dan nog het weer. Het is een zonnetje vanmiddag, maar hier en daar ook een buitje. Morgen in het westen ook zonnig, maar in het oosten kans op regen. tot wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A4 is het wel wat drukker. Van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Want daar heb je 10 minuten tijdverlies. Net als op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de N9 is het wat drukker van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrol en Bergen is de vertraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu de muziek boulevard oh, oh He was always such a nice boy the quiet one with good intentions He was down for his brother respectful to his mother a good boy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 En zou het kunnen dat jij naar beneden dan voor mij? Je hebt hele grote plaatjes en gaan om mijn zo vakken, maar toch weet je iets te raken in mij. Ik dacht eerder op de avond toen wij elkaar verzagen. Voor dit de situatie, wanneer staat je bij mij? Het licht gaat aan het is laat, ik kijk eraan wanneer ik vraag. Als jij op het laatste blij, en of ik met hem mee wil gaan, ik wist niet deze na, maar weet je wat hij tegen me zei? Meisje deed het mij, toen jij uit de hemel viel, wat jij bent.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 Sharing this relationship gets No Op de rier iets niet. Ik draag een ring. Zich om te moeten gaan. Kijk in de ogen en zie de cellen. Nu waardoor je mij nooit meer wil.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 Punt 9. Zie er bathroom for some dude whose name I cannot remember now secret jokes all alone no one's home 16 and wild or breaking up making up leave without saying goodbye and just know that it's everything that made me now I call you baby it's why you're so amazing all of the good Ik weet dat se llena leegte hebt gevuld met te anders. Het is alsof je een wond hebt geschilderd met make en het niet uit, maar het voelt echt. Ik Ik ben niet zo duidelijk. Ik ben niet que Ik ben niet Ik ben niet Ik ben niet Ik ben niet Ik ben niet Ik ben niet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 supera que me busca todavía ve que